Goedemorgen, ik ben Dio en dit is het nieuws van de NOS op 3. In Barendrecht is het opruimen begonnen. In die plaats bij Rotterdam raasde vannacht een windhoos door een woonwijk. Jesse van 17 was nog wakker. Ja, in één keer schiette mijn raam open en uh, er sloeg bliksem in in mijn kamer. En, uh, uiteindelijk moest ik nog naar de ambulance om gecontroleerd te worden. Ik ben toch nog uh, uh, licht schokjes gekregen van de, van de bliksem. En er zijn ook nog vier gewonden gevallen ik. Heb je daar nog iets van meegekregen? Ja, ja, ja ik was daar zelf was dan ondergevallen. En uh, de buurman die heeft een uh, dakpan op zijn hoofd gekregen door het raam. Die was er tegen aangevlogen. En volgens mij nog van de straat hierachter weet ik wel dat iemand van het glas uh, snijwonden had. De brandweer en bewoners zijn nu druk met het opvegen van kapotgewaaide ramen en dakpannen... en het weghalen van ongeknakte bomen. Feyenoord-hooligans hebben in Rotterdam de leiding van voetbalclub Union Berlin aangevallen. Dat is de tegenstander vanavond in de Conference League. De Duitse bobo's zaten te eten in een tapasrestaurant... toen zo'n 30 supporters op ze afstormden en ze bekogelden met stoelen en glazen. Eén Duitser moest naar het ziekenhuis en een Feyenoord-fan is opgepakt. Heb jij een vakantie naar Polen, Tsjechië of de Azoren op de planning staan? Let dan even op. Vanaf zondag moet je als je terugkomt een coronabewijs laten zien. Je moet dan dus kunnen aantonen dat je negatief bent getest, of hersteld, of volledig gevaccineerd. Het reisadvies voor de meeste Canarische eilanden en sommige Griekse wordt juist versoepeld. Na een tripje mag je zo Nederland weer in. En als je naar Amerika bent geweest, hoef je niet meer in quarantaine. Een elektronica winkel in Diemen bij Amsterdam... heeft van de gemeente een boete van 500 euro gekregen door een foutje van een klant... Die had de doos van een gekochte televisie naast een papiercontainer gedumpt. En doordat er nog een sticker met het adres van de winkel op stond, krijgt de eigenaar van de winkel nu de schuld. Die is allesbehalve blij. Ik heb 45 jaar heb ik een zaak hier in Diemen. Al 45 jaar zorg ik netjes dat het afval verwerkt wordt bij de gemeente afvalverwerking hier in Diemen. En ik laat nooit een tenimmer, en mijn jongens ook niet, zelfs nog geen stukje piepschuim achter in de stad. Hij is dan ook niet van plan om te betalen. Hij hoopt dat de gemeente de boete gewoon weer intrekt. Het weer, ja, wind en buien dus. Soms met veel regen, dat blijft de hele dag ook zo. Het is ook een stuk frisser dan de afgelopen dagen. En gaat of elf. Morgen ook een onstuimig dagje. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio komen nog altijd zware windstoten voor. Daarnaast is er één file die opvalt. Die is te vinden op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam.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 I love you Sonny Thank you for the sunshine You came. Sunny. Sonny Thank you for the love You brought my way You gave to me You're all in all And now I feel Ten feet tall Sonny One so true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 Don't What is Again, you play. Boy, all you did was make me strong Do. Now give me just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 Van de zomer op Z FM, hoo Hoor je nu overal. Ieder enmaal weer. Zie je hem zo! Sky Loka En Rada Petti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 De mooiste op de feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt vandaag. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die mond gepakt, de restjes ongepakt. Voor ik ging, heb ik een jongen op mijn mond Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van. Dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Hé hey, René, kom mee! Stash for the first cup of tea. <laughs>